Het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Fiscalisering, budgettering, marktwerking en AWBZ? Maar dan simpel. Hoe beschermen we Nederland tegen... Beveroverlast. En we beginnen met het groener maken van de Amsterdamse gracht. Welkom terug bij het tweede uur van nog steeds wakker het Nachtmagazin van WNL op Radio 1. De Amsterdamse grachtengordel bestaat in 2013 maar liefst 400 jaar en is nog steeds een van de grootste redenen voor toeristen om naar onze hoofdstad te komen. Bij ons Nederlanders komen de grachten nog altijd een beetje bekakt over... waar Nederlands bekendste oudruimtevaarder ruimtevaarder Okkels bekijkt de grachtengordel met heel andere ogen. Volgens hem moeten de grachtengordel juist groener gaan worden. En daarom kwam de duurzaamheidsgoeroe met het initiatief De Groene Grachten. We spreken erover met de projectmanager Suze Game. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Ja, om zes uur afgelopen avond dus, gisteren, vandaag zeggen wij dan... werd het project gelanceerd. Wat is het idee? Um, we hebben een fantastische kikkelvracht achter de rug. Uh, om vijf uur zijn we eigenlijk officieel begonnen met uh, onze Club Founding Partners. Dat zijn een aantal groepen die zich aan ons hebben verbonden. Um, en uh, daarna hebben we eigenlijk de, de koers van het hele project doorgesproken met elkaar. En om zes uur hebben we daar een grote groep mensen bij uitgenodigd om dat feestelijk te vieren. Dus we weten nu wat we gaan doen komend jaar. Ja, en wie aan een lancering denkt, en zeker bij uh, deze betrokkenheid, die denkt aan Wubbel Okkels. Ja, dat klopt. Dat is de initiatiefnemer van dit, uh, dit hele project. Uh, hij heeft uh, ongeveer een jaar geleden dit hele idee gestart... Uh, in een gesprek dat hij had met de burgemeester Van der Laan. En uh, jullie hebben al een prachtige introductie gegeven, dus dat hoef ik niet te herhalen. Uh, het idee van vooruitblikken naar die komende 400 jaar... en te kijken hoe die grachtengordel duurzaam kan worden... Dat is wat we gaan doen, eigenlijk. Ja. En, en, en, en, en, en, ik snap waarom een auto duurzaam zou moeten worden... en waarom mijn huis ja. uh, ik, handig moet omgaan met energie. Maar hoe krijg je een gracht duurzaam? Uh, daar is misschien inderdaad een kleine verwarring in de naam die, die al ontstaat. Uh, we gaan ons ook helemaal richten op de, op de panden van de grachtengordel. Oh, okay. Dus uh, in die zin uh, is het uh, waarschijnlijk beter te begrijpen. <laughs> ja. Dus we gaan kijken naar wat we kunnen doen uh, binnen die panden aan energiebesparing en aan slimme maatregelen. Uh, dan kun je denken aan isolatie, aan ledverlichting, Um, nieuwe warmtevoorzieningen. Maar, maar waarom dan speciaal de, de Amsterdamse grachtengordel? Ik kan me ook zo voorstellen dat er in de Bijl maar een hele hoop uh, sociale huurwoningen zijn met de uh, label F. Ja, nou dat is, het is inderdaad een, een, een kwestie die, die, die over de hele wereld speelt, om uh, het zo maar te zeggen. Uh, de reden dat wij de grachtengordel hebben gekozen is dat er volgend jaar grote viering op handen is. En um, in 2013 bestaat die grachtengordel 400 jaar. Um, met name de laatste 50 jaar is er heel veel veranderd op de energiehuishouding. En um, ja, daar, moeten we, daar moeten we mee aan de slag. En het idee is dat wij uh, gaan laten zien dat zelfs een monument uh, verduurzaamheid slagen kan maken. En dat dit ook uitstraalt naar allerlei andere projecten. Dus we hopen daarmee ook zeker het een... uh, projecten op andere locaties te inspireren. Ah, het is een voorbeeld voor, uh, voor eigenlijk de hele stad en misschien het hele land. Dat hopen we, ja. Dat is zeker de intentie. Maar ja. hoe zit het met de eigenaren van al die panden? Zijn die een beetje geïnteresseerd in deze bemoeizucht? Um, <laughs> nou, We merken tot dusver dat, we, dat er heel veel interesse is. Um, um, vanaf het begin eigenlijk krijgen, we, krijgen we allerlei bewoners van de Grachtengordel, maar ook uh, eigenaren van, uh, van kantoorpanden... Um, vereniging van eigenaren die zich aanmelden met ons, uh, bij ons met de vraag... we willen iets gaan doen, uh, kunnen jullie ons helpen? Het zijn allerlei barrières... Uh, de regelgeving, de, de vergunningentrajecten, uh, de financiering, um, uh, de, de zoektocht naar welke technologieën nou het beste toepasbaar zijn. Mm -hmm. Dat zijn ja. allemaal uh, barrières die wij ja. hopen uh, te overwinnen. En, en daar ben ik dan inderdaad wel geïnteresseerd in, want uiteraard moet natuurlijk nu gekeken worden hoe het allemaal toegepast kan worden. Maar ja. wat is nou een van de uh, ideeën die u heeft waarvan u denkt, ja dat zou nou ideaal zijn. Iets dat misschien bij ons ook tot de verbeelding spreekt. Ja, Um, nou, een voorbeeld eigenlijk is, uh, kunnen we noemen dat we zijn nu uh, we hebben een eerste rijtje pan hebben geselecteerd. Dat is op een nieuwe prinsgracht. Mm -hmm. En um, een van die woningen heeft een hele ouderwetse warmtevoorziening. Dus uh, op dit moment kun je daar alles mee gaan doen. En, en wij gaan bijvoorbeeld kijken hoe we een, uh, een warmtepomp met grachtenwater in verbinding kunnen zetten, zodat je eigenlijk letterlijk je warmte uit je gracht kan halen. Uh, nou, Dat zijn technologieën die, die in principe haalbaar zijn, maar die nog niet grootschalig op de markt zijn. Dus wij gaan kijken hoe we dat kunnen toepassen. Maar dat, dat grachtenwater, dat is toch ook niet zo warm? Nee, maar je gaat dan kijken naar een hele andere manier van warmtevoorziening. In plaats van de gaskachels die hier vroeger stonden, ga je nu uh, kijken naar een, uh, een, een lage temperatuurverwarming. Uh, waarmee je continu je hele huis in een lage temperatuur verwarmt. En uh, dat moet veel aangenamer zijn in het comfort ook. En, en waar is de stichting De Groene Grachten gevestigd, als ik vragen mag? In Amsterdam, ja. En langs de Groene Grachten ook? Langs de Groene Grachten, ja. We maar geeft u, het, geeft u het goede voorbeeld? Zeker weten. We zijn begonnen met ons eigen uh, duurzame kantoorpand. Um, we hebben dus uh, duurzame uh, meubilair. we hebben een duurzame vloerbedekking. We gaan nu kijken naar de beglazing, naar onze eigen energievoorziening. Mogelijk met zonnepaneeltjes, uh, ledverlichting, noem maar op. Dus daar dus gaat het eigenlijk wel allemaal... Beloof mij bij deze dat u het goede voorbeeld gaat geven. Zeker weten. Nou, bedankt voor uw toelichting. En veel succes met het project De Groene Grachten. Goedenacht. Succes game. Het is uh, uh, zeven, nee, acht minuten over drie alweer. Robert Smit, die zit weer bij ons in de studio. Yes. Een mediaoverzicht, deze keer niet alleen met de Tweede Kamer... maar nog net iets uitgebreider, want je hebt nog meer dingetjes net bekeken en geluisterd. Maar Politiek 24, dat, uh, ja, dat ja. stond toch wel voorop, hoor. Dat, uh, want vandaag was het debat uh, over het regeerakkoord. En daarbij was het een komen en gaan van vragen vanuit de oppositie. Tweede Kamervoorzitter Anushka van Miltenburg werd dus flink aan het werk gezet. Ze hield bijvoorbeeld het touwtje strak bij Marianne Thieme. Daar zijn we het over eens.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 Ja, De mooie, lieve ogen van Marianne Thieme veranderen in vuur. Ze stand weg bij haar microfoon en komt verhaal halen bij het bureau van de voorzitter. Tot genoegen van de overige Kamerleden. Voorzitter, zo'n honderdduizend mensen hebben uh, via de AWBZ een indicatie. Meneer Slop, gaat u gang. Nee hoor, gaat u gang. Mevrouw de voorzitter, ik kan u net zien. Zo'n.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 Ja, van Miltenburg, kom er maar weer in. Dit is de manier waarop ik het debat probeer te structureren. Dat zeg ik tegen uw collega's, dat zeg ik ook tegen u. Ik geef nu het woord aan de heer Samson. Er komt vast nog in zijn inbreng van 29 minuten een gelegenheid Voorzitter, om die vragen te stellen. Punt, ik wil een punt van orde stellen hier. Ik ga. Nou, ja, dat kunt u doen. Ja, goed punt, Slop. Maar uh, regels zijn regels. Meneer uh, Samson is gewoon nog met zijn inbreng bezig. En uh, ja. De voorzitter, ik wil reageren u, op het ik, ik, ik even... Komt u er nog op terug, meneer Samson? Ik wilde net zeggen, ik, ik ga u, niet... Ik ik ga u ga... niet helpen. Ja, nee, er, uh, dat, uh, dat ging eventjes, uh, eventjes mis. Maar uh, van Miltenburg, ja, die voelt, uh, voelde dus nattigheid. En uh, ja, eens zien of uh, Emiel Roemer daar ook op uh, eventjes wat uh, kan zeggen.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 Ja, en ik luister ook nog wel eens radio. Ik luisterde bijvoorbeeld naar BNN Today. Daar ging het onder meer over de bekendmaking van de DJ's voor 3FM Serious Request. De uitverkorenen kregen het nieuws te horen door gebeld te worden live op 3FM. Ja, Luc Ikenk van BNN Today op Radio 1 vond het een goede reden om zijn eigen draaier aan te geven. De eerste DJ, de eerste bewoner van het glazen huis 2012 is... Ja, nou, hallo met Luc. Giel eh? Belen! Giel ja. Belen! Spreken wij met de circusdirecteur? Circusdirecteur? Uh, nee, nee, ik spreek met Luc. Giel, vorig jaar zat je er uh, niet een, een in. Nee, maar ik, ik ben ook geen DJ bij 3FM, hè? Oké, okay. ah, wil deze kant op komen, alsjeblieft. Ja, ik zit midden in het programma, als je het niet erg vindt. dat zo. Ja, dat zal vast heel normaal gaan bij de tweede gelukkige, bewoner nummer 2. Ja, met Luc hier weer. Jullie willen jullie weer de verkeerde, jongens. Is dit... Uh, euh, Luc, ja. Feensteren. Ja, Luc. Ja, Veenstra, Veenstra. Van harte, mogen zeggen. Jouw tweede keer, hè? Nee, niks tweede keer. Ik, zit, ik heb er nog in één keer in gezeten, want ik werk dus niet bij 3FM. Ja. <laughs> Michiel, kom lekker hierheen. Nee, ik kom niet jullie kant op. Tot zo. Tot zo. Ja, en dan gok je dan maar wie nummer drie is, Luc wie Ik bewoner nummer drie.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 Ja. Nee, echt? Als ik het doe, is het niet leuk. Kom snel deze kant op. Ja, dat is goed. Bye-bye, man! Bye-bye! Tot zover het media over overzicht Wat een held, die Lucky ging. <laughs> Goed, we hadden het er net al even over fiscalisering, budgettering, marktwerking en de AWBZ. Vandaag vond het debat om de regeringsverklaring plaats. Het debat was uh, via tv, radio en internet te volgen. Daar gaan we het zo meteen ook ja. over hebben. Maar ik denk dat we eerst gaan luisteren naar uh, degene die bij ons in de studio aanwezig is. Ik ben weer veel te snel. Ja, volgens mij Sorry. wel. Ja, ik, ik, ik ben op... even maar apropos door Lukey Ja, nee, die, die, die termen die gaan we zo meteen behandelen. Ja. Dus dacht u nou, wat krijg ik hier om de oren? Snachts om kwart over drie. Um, straks leggen we uit wat het is en we doen het allemaal rustig aan. Want dit programma heet nog steeds wakker. En dus zorgen we ook bijvoorbeeld voor een schitterend slaapliedje. En, en uh, nu gaan we luisteren naar de titelsong van de nieuwe cd van de bij ons aanwezige Andy. Every step closer Is a small step further away from myself. And everything I say that makes you feel so good is carefully weighed over thought I repeated again to myself. Every time I decide to let go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 To see it all I want to leave.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 to see it all i want to Tap, you know Ze speelde het hier op een elektrische piano en zei dat is alles wat er hier is in de studio. En het klinkt schitterend. Zometeen gaat ze nog één liedje voor ons spelen en zometeen uh, gaat ze samen met ons bediscusseren... waar we uh, over een week nog aan denken als het om dinsdag 13 november gaat. Weten of vergeten, heet dat. Ja, dat, dat gaan we zo meteen Bekend. Ja. Uh, nu mag ik het eindelijk zeggen. Fiscalisering, budgettering, marktwerking en de AWBZ. Vandaag vond het debat om de regeringsverklaring plaats. Het debat was via tv, radio en internet te volgen. Maar was hij ook echt te begrijpen? Op de volle publieke tribune zat een opvallend gezelschap jongeren. Het is de zogenaamde jargonbrigade. Dat is een initiatief van de Nationale Jeugdraad om te letten op het taalgebruik van politici. Tobias Mutz zat de hele dag in de Tweede Kamer. Tobias, Goede Goedenacht. Was het een beetje te volgen? Ja hoor, ja, het was um, over het algemeen wel goed te volgen. Natuurlijk, een paar politici deden het wel heel erg slecht. Maar uh, ja, waren niet hele grote zeg maar Over het algemeen was het wel duidelijk. Nou, wie, wie was de beste? Um, ja, we gaan morgen ook nog, dus we zijn nog niet klaar met um, alles analyseren. Maar tot nu toe, wie was de beste? vind ik uh, Marianne Thieme en Mark Rutte. Oké. Okay. Want ja. jullie gaan ook de klare taalprijzen uh, uitreiken. Uh, Maken zij dan ja. nu automatisch ook de meeste kans erop? Nou, niet, nou, Mark Rutte mogen sowieso helaas niet meerekenen, omdat hij geen fractievoorzitter meer is. Maar um, ja, ze maken nu al wel veel kans, maar morgen gaan we, kan natuurlijk ook nog heel veel gaan gebeuren. Dus hetzelfde geld kan degene die we voor vandaag het minst hebben, morgen weer heel goed zijn. En dan wint die misschien wel de klare taalprijs. Nee, is dat zo? Je weet het niet stiekem zelf al? Heb je niet al uh, de, de prijs al ingegraveerd? Nee, nee, dat uh, we zijn er nog niet klaar mee, nee. Ah, dat is jammer. Ik had gehoopt dat wij vannacht nog even een scoop zouden hebben. Maar helaas, dus je hebt echt geen idee. Nou, je is wel nu een hele grote kans hebben, want we verzamelen van elke politici zeg maar quotes die voor als voorbeeld dienen ja. van uh, hoe onduidelijk ze zijn of hoe duidelijk. En, en dan en noem ik hem nou een quote? Uh, ja, nou van bijvoorbeeld um, Halbe Zelstra die zei uh, Um, op een antwoord op een vraag van over, over onderwijsbezuinigingen. Mm -hmm. Daar heb ik geen idee van, want daar zit natuurlijk niet bij. Terwijl hij wel twee jaar minister van Onderwijs is geweest... en de fractievoorzitter. Dus dat zou hij eigenlijk wel moeten weten. Ja. Maar daarnaast zijn jullie dus als jargonbrigade heel veel bezig met... Nou ja, jargon. En, en ik zit ook wel eens te kijken naar het vraaguurtje bijvoorbeeld. Ze doen ja, niet ja. echt allemaal even goed hun best om uh, dingen als fiscalisering, budgettering, marktwerking. en, en uh, AWBZ nog eens even goed uit te leggen ja, voor de kijker thuis. Ja, want wat we ook dus heel veel hebben gezien. Um, heel veel politici die gaan die, ja, die, spreken eigenlijk alleen maar naar de Kamerleden. Terwijl anderen, bijvoorbeeld Diederik Sampson, deed dat wel. Die, die leggen dan ook nog even het woord uit voor de toeschouwers. En dat is wel heel goed. Ja, maar ze spreken natuurlijk eigenlijk ook niet richting de Kamerleden... maar dat gaat, al, gaat altijd via de voorzitter, hè? Ja. En op die ja. manier proberen ze natuurlijk vaak met wat bijzinnetjes... wel uit te leggen waar het over gaat. Mm -hmm. um, ben jij vaker in de Tweede Kamer aanwezig? Um, of ik er vaker ben geweest? Nou ja, als je daar aanwezig bent. Hoe vind je dat het dan gaat? Vind je echt, denk je echt dat het nodig is om een zwetsprijs uit te reiken? Of denk je dat het langzaam steeds beter gaat? Nou, ik, ik merk wel dat de winnaar van de zwetsprijs... vorig jaar was dat... Sybrand Zuis en Buma, die het meest onduidelijk praten. Als je dat vergelijkt, heeft hij zich wel heel erg gebeterd dit jaar. Dus dat heeft wel echt wel degelijk invloed. Ja. Het is dus een hele erge aanmoedigingsprijs. Omdat nog gewoon heel veel politici, vooral de nieuwe fractievoorzitters, die houden daar totaal geen rekening mee. Nee. En om, en om en als het, het is dus echt een aanmoediging van, kijk, er zijn nog ook andere 16 miljoen Nederlanders. En die moeten ook kunnen volgen. En niet alleen die 150 Kamerleden. Nou, morgen gaan jullie hem uitreiken, de klare taalprijs. Aan wie dat is, weet ik dan nog zo net niet. Maar de Zwetsprijs eh, voor de grootste zwetser. ik verwacht dat die dan naar Holbezijstra zal gaan. Een grote kans. Een grote kans. Nou, dat, grote uh, kans. dat kan de boeken in. Die man is uh, nog niet eens twee dagen fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. En hij heeft nu al zijn eerste negatieve prijs te pakken. Is dat, is dat uh, de, denk je, ook een, een signaal naar hem toe? Gaat hij zich dan verbeteren? Nou, ik denk ook juist, want hij, of ik, eh, volgens mij is hij wel gewoon goed in zijn werk natuurlijk. Maar ja, juist daardoor, hij, hij is pas net fractievoorzitter. en Hij is dus de hele tijd bezig met dat ook formeren en zo. Dus, en, en door die radiostilte heeft hij natuurlijk geen enkel contact gehad met de normale mens. Nee. Um, ik denk dat hij daarvoor het ergens heel wennen is. Zou het, misschien, hij, Zou het misschien ook niet zo kunnen zijn dat hij eigenlijk gewoon geen idee heeft waar hij het over heeft? En dat hij daar maar moeilijke termen erin gooit? Ja, maar dat zou heel goed kunnen dat politici soms, als ze bijvoorbeeld de cijfers niet weten... Uh, gewoon een beetje dat verdoezelen met dat moeilijke woord, dat, soort, dat, dat, dat merk ik ook wel, ja. ja het, zijn net, het zijn net mensen. Nou, we gaan het morgen in de gaten houden. En natuurlijk ook uiteindelijk kijken wie dan de klare taalprijs voor het be, de, de beste spreker eigenlijk in de ja. Tweede Kamer... en de zwetsprijs voor de grootste zwetser daar uh, in de Tweede Kamer. Die gaan jullie uitreiken, Tobias Mutt van de Nationale ja, um, Jeugdraad. De jargonbrigade, is... hè? ja De heer Rondrijgade van de NIR. Oké, okay, nou bedankt voor je toelichting en een fijne nacht. Hetzelfde. We blijven nog even in Politiek Den Haag. Eerder deze nacht hoorde u hoe de politici zich voorbereiden op de regeringsverklaring. Maar hoe is de sfeer na enkele uren en hoe spannend was het debat? Verslaggever Jasper Stoffelen die verzamelde de reacties. Weer terug naar de regeringsverklaring van vanmiddag. De sfeer was vooraf goed en iedereen was vol energie. Maar inmiddels zijn we uren verder en daarin heeft nog niet iedereen gesproken. Sterker nog, het nieuwe kabinet hoeft eigenlijk ook helemaal niet te spreken. Zo ook niet de kerstverse minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. En Ik ben toch wel benieuwd hoe hij dit debat ervaart. Nou, ik uh, hoor het debat met, uh, met veel interesse. Het is eigenlijk... Uh een uitgestelde regeringsverklaring. We zijn al lang aan het werk, dus uh, het gek is ook dat ik aan de ene kant met mijn hoofd ook eerlijk gezegd een beetje ben bij het feit dat de Eerste Kamer vandaag heeft gestemd over een wet die ik daar vorige week verdedigd heb, om de topinkomens te beperken. Dus ja, je bent eigenlijk al lang aan de gang. Terwijl normaal gesproken is dit natuurlijk ook het plechtige moment dat de Kamer zich voor het eerst, uh, of dat de regering zich voor het eerst in de Kamer presenteert. Is het dan een beetje overbodig? Nee, dat is helemaal niet overbodig. Het is alleen, uh, laten we zeggen, het formele moment komt nu later dan de eigenlijke start. Meneer Romo, straks hadden we het even over vermoeidheid. Ik ben toch ja. wel benieuwd, Hoe gaat het nu na een paar uur? Nou, ik nog steeds uh, heel erg goed eigenlijk. Uh, oh. ik, uh, ja, dit, dit, is, dit is toch iets wat, wat natuurlijk een hoogtepunt is uh, in een politiek jaar. Ik bedoel, je hebt niet elke week een debat over de regeringsverklaring. Uh, het gaat hier ergens over. Het zijn echt grote politieke lijnen. Ja, dit is smullen. Hier, uh, hier word ik niet moe van. Hoe bent u ermee bezig? Is het continu schrijven? Is het, uh, hoe gaat dat? Um, nou, het heet uh, Multitask heet dat. Hè? Je moet inderdaad... Uh, goed bijhouden wat er precies gezegd is. En aan de andere kant moet je voortdurend afweging maken van wil ik hier een politiek debat over voeren? Nou, je hebt natuurlijk al veel van die interrupties al voorbereid van dat zijn onderwerpen waar ik wellicht iets mee wil. Dus je bent altijd heel scherp en wat er precies gezegd wordt. Zoals uh, Zelstra straks over de dagbesteding totaal iets anders zei als Samson. Ja, dat zie je. Dus je moet altijd scherp zijn. <kuggen> zodat je tegen Samson kunt zeggen, ja, Zijlstra heeft net wat anders gezegd. Nou, dat zijn wat leuke dingen. Meneer Perthold, uh, vond u nou van de eerste woorden van meneer Rutte? beetje tam, beetje vlak. Maar ja, dat is misschien ook door ingegeven door al het gedoe van de afgelopen dagen. Ik denk ook niet dat hij daar opgewekt kon gaan staan. Heeft u zijn excuses aan het land zelf al een beetje geaccepteerd? Nou ja, kijk, als, als, als collega-politicus kan ik daar snel overheen stappen. Ik vond het wel goed dat hij het deed. Het kon ook niet anders. Uh, maar dan geeft ook de ruimte om vervolgens te zeggen, oké, okay, wat zijn de rest van de onderwerpen? Laten we daar nu over hebben. Terug naar Ronald Plasterk, want hij zit er met zijn collega, staatssecretarissen en ministers er toch maar een beetje mooi bij de hele dag. Want jij hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Of is dat te voorbarig geconcludeerd? Nou ja, de, de, de organisatie zo is dat de woordvoering namens het kabinet uitsluitend door de minister-president gebeurt. Dus wat je wel moet doen is goed luisteren naar wat de Kamer zegt. Ook omdat dadelijk, als, er, als de Kamer klaar is, dan gaat de minister-president zijn beantwoording voorbereiden. En als er dan heel specifiek iets zou liggen op het terrein bijvoorbeeld van binnenlandse Zaken... Dan zal hij aan mij vragen, van, uh, als ik dit ga zeggen, is dat dan ongeveer het antwoord waar we met z'n allen uh, blij mee zijn. Is het dan heel moeilijk om scherm te blijven als u zelf niet echt een directe rol heeft? Ja, maar ja, dan, dat, dat, uh, daar moet je goed je voor concentreren. En je moet je wel realiseren, je zit wel midden in de, het hoogste wat er is in het land, namelijk de Tweede Kamer, de staten generaal de directe Kamer van de Volksvertegenwoordiging, te luisteren naar een debat over de hoofdzaken voor de komende vijf jaar. Dus als je geïnteresseerd bent in politiek... En dat, dat ben ik. Dan is het ook wel weer spannend om naar te zitten. Terug naar het debat. Want hoe goed is dat debat nou eigenlijk? Die vraag heb ik gesteld aan Emiel Roemer. Het gaat er ergens over. Het spatte er in het begin een beetje vanaf. Daarna leek het wat in te zakken. Denkt u daar ook zo over? Nou, dat had ik niet echt de indruk. Want ook bij, bij Samson op het einde ging het uh, een aantal keren stevig aan toe. Als het over echte principiële onderwerpen ging. Uh, dus tot dusver uh, moet ik zeggen dat het een heel mooi debat is. Even lekker eten, een paar kopjes ja. koffie en dan uh, lekker weer verder? Nou, weer, uh, ja, kijk, uh, ik, ik denk dat uh, <coughs> inherent aan het feit dat nu alleen maar oppositiepartijen komen, die zullen waarschijnlijk fors minder geïnterpreteerd worden. Uh, ja, ik denk dat het, uh, het vuurwerk wel gehad is. Zometeen dan spreekt de reizigersvereniging Rover de voicemail in van Mark Rutte. Ze zijn namelijk uh, nogal boos dat het papieren kaartje gaat verdwijnen. Dat hoort u zo meteen hier op Radio 1. U luistert naar Nog Steeds Wakker en waarschijnlijk doet u dat omdat u net als ons nog steeds geen oog heeft dichtgedaan. Laten we daarom nog maar één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 13 november 2012. <klaars> Want dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week nog willen weten of wat we moeten mogen vergeten. En vandaag is Andy in, die, in de studio, dus uh, doet ook zij mee aan Weten of Vergeten. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik hoop dat jij over een week nog weet dat het Andy is. Oh, ja, ja. ja nee, ik zal het wel nu maar uitleggen. Ik zal, dit moet ik even uitleggen. Mijn, heel gek mijn, mijn auto, uh, uh, die noem ik Andy. Ja. Dus, dus vandaar dat ik de hele tijd uh, de boom inga. ga. Dan zeg ik de hele tijd Andy. Maar ja. ik weet natuurlijk dat het Andy is. Ja. En volgende week zal ik het hoe dan ook niet vergeten Maar dit okay. is wel het idee. Ja. Wij nemen eventjes nieuws met je door aan de hand van fragmentjes. En vervolgens gaan wij gedrieën bepalen of het weten of vergeten wordt. De, de, het eerste onderwerpje. We gaan het eerst maar eens over een persoon hebben die vandaag in het nieuws was gekomen. Een markant personage. Luister maar. Ja, prima. Is, uh, dit is veel meer met gevoel zwemmen, dat is veel beter. Ja, maar daar gaat het om, hè? Dat je, ja, je moet eerst zorgen dat je iets pakt, ja, voordat je eraan kunt trekken. Ja, Jacco Verhade, niet alleen zwemcoach, maar ook uh, filosoof. Stond aan de basis van gouden medailles van onder andere Pieter van Hoogband... Inge de Bruin en Ranomi kromo wi -Giorgio. En vandaag uh, zal hij uh, niet meer langs het uh, zwembad gaan staan schreeuwen. Hij is gestopt als coach en hij wil alleen nog als technisch directeur van de Zwembond door... Grote kampioenenmaker, Eigenlijk al het zwemgoud dat we ongeveer de laatste tien jaar hebben bij elkaar gezongen, komt door hem en hij stopt als coach. Ja. Doet het je iets, Andy? <laughs> <laughs> um, nou ja, uh, doet het mij iets? Nee, ja, ik denk uh, het is weer kans voor een volgende. En okay. uh, ja, misschien stopt hij wel op het hoogtepunt. Maar Johan Cruijff zijn we nooit vergeten als voetballer. Marco van Basten zijn we nooit vergeten als uh, voetballer. Is het omdat dit een zwemcoach is, zijn we hem dan wel volgende week vergeten? Uh, ik denk dat het wel wat makkelijker gaat, ja. Oké, okay, dus weten of vergeten? Mm, nu zeggen. Ik denk vergeten. Vergeten. Nou, tijd voor het uh, tweede fragment. Uh, het kan u niet ontgaan zijn, maar vandaag besprak de Kamer het uh, hernieuwde regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD. De grootste oppositiepartij kreeg als eerste de microfoon. Wat een enorme bende. Wat een aanfluiting. Wat een wanvertoning. Ja, eerlijk is eerlijk, in deze rol hebben we hem wel een beetje gemist. Oppositieleider is inmiddels Geert Wilders. Die vindt het maar niks dat uh, PvdA en VVD samen gaan regeren. En jij, Andy, denk je dat dit uh, kabinet een lang leven beschoren is? Ik hoop het wel, want eerlijk gezegd word ik er een beetje moe van dat uh, iedereen... Uh elke mogelijkheid aangrijpt om het, uh, om het compleet allemaal weer af te zeiken. Dus ik hoop gewoon dat het nu uh, de komende vier jaar een beetje gaat lukken... en dat mensen hun uh, spreekwoordelijke geweren weer even neerleggen... zodat iedereen zijn werk kan doen. Dus het moet even zijn hol in en we gaan uh, regeren? Ja. Hoewel ik het altijd wel weer grappig vind als Wilders weer uh, wat moois heeft uh, om, uh, om hard over uh, te gaan praten. Ik moet zeggen dat ik het altijd meer vermakelijk vind dan dat ik er echt wat aan heb. Maar uh, ik hoop gewoon dat iedereen aan de slag gaat. Want uh, het is altijd wel makkelijk om overal op te schieten. Dus dit nieuwe kabinet, dat gaan we weten dan toch? Ja, zeker. Ja. Een uh, nieuwe aflevering in de soap rond vriend van de sterren Badder Hari. Gisteravond hield hij zich nog van de domme. Badder, wat heb je gedaan, joh? Ja, bal, een broodje gegeten. Ja, dat uh, broodje dat hij gegeten heeft lijkt hem nu fataal... want Badder mocht helemaal geen broodje eten... en nou helemaal niet met getuigen praten. Badder H. deed het allebei en nu wil het OM hem alsnog drie maanden opsluiten. Um, is dat iets wat we gaan weten of vergeten... dat Badder Hari nu weer zijn boekje te buiten is gegaan? Het zou me niks verbazen als de zin, uh, ik weet niet, broodje gegeten en ringtoon is uh, volgende ja? week. Dus uh, ik denk dat we dat nog weten. Maar het ja. gaat maar door en maar door ja. en maar door met deze man. Maar dit is wel wat mensen interessant vinden, schijnbaar. Ja? Jij ja. ook? Het gaat om wat jij wil weten of vergeten? Weet je, nou, weet je ik om? wil het wel vergeten, maar ik vrees dat uh, iedereen dit nog uh, topnieuws vindt volgende week. Oké, okay, nou dan weten we het nog. Ja, wie kent hem niet? De lieve man met snor en de grote sleutelbos... die af en toe een oogje dichtknijpt als je te laat binnenkomt lopen. De meeste middelbare scholen hebben er nog altijd één... maar volgens de Onderwijsbond kan ook elke basisschool een conciërge gebruiken. Kinderen zijn het hier roerend mee eens, zo hoorden we in het jeugdjournaal. Ik vind het uh, handig, want als dan de, de meester die moet best wel vaak de klas uit... dan uh, zijn we aan het rekenen moeten onze meester even naar het uh, kopieerapparaat. Dan is het is handiger als dat dan... ...wordt gebracht of zo. Anders moeten de leraren steeds uit de klas... ...en ze moeten ook bij de kinderen blijven om te leren. Ah, maar is het zo? Hebben we eigenlijk een basisscholen conciërges nodig? Wat vind jij, Andy? Nou, ik moet zeggen dat ik daar tot vandaag echt geen mening over had. <laughs> maar ja, nee, in het kader van banenscheppen lijkt me dat een goed idee... ...en anders lijkt me dat gewoon overbodige luxe. Maar politiek correct zeg je, goed idee. We mogen ze niet vergeten, de conciërges, zeg ik. Ja, ik vind het ook. Oké, feit overal. Nou, we zijn eruit van dinsdag 13 november. Onthouden we dat de grote blonde leider niet graag lepeltje lepeltje ligt met Mark en Didi. Eh, dat je tegenwoordig een broodje badderharing kunt bestellen. En dat een beetje basisschool, net als Saskia, niet zonder Sergeje kon. Goed, Andy, dankjewel voor het meespelen. Tijd voor het laatste nieuws uit de nacht. Het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit.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 De Amerikaanse generaal William Ward is een van zijn vier sterren kwijt... omdat hij luxe reisjes heeft gedeclareerd. Ten onrechte heeft het Pentagon besloten. Minister van Defensie Leon Panera heeft Ward namelijk de hoogste mogelijke rang afgenomen. Zeven keer zou hij op kosten van de overheid reizen voor persoonlijke doeleinden hebben gemaakt. Daarbij verbleef hij doorgaans in luxe hotels. Het is de afgelopen dagen onrustig rondom de Amerikaanse legertop. Zo stapte CIA-directeur David Petraeus op... in verband met een buitenechtelijke affaire. En daarnaast is een onderzoek gestart... naar de Amerikaanse commandant in Afghanistan, generaal John Allen. Hij zou op zijn beurt ongepaste e-mails... naar een vriendin van Petraeus hebben gestuurd. Een inwoner van Frankrijk is afgelopen avond... zo'n 170 miljoen euro rijker geworden. De geluksvogel won de jackpot van dit loterij EuroMillions...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 De volledige invoering van de OV-chipkaart is weer een stapje dichterbij. Vandaag maakte de NS namelijk bekend dat er vanaf het einde van het jaar 2013... definitief een einde gaat komen aan het papieren treinkaartje. Chris Vonk van reizigers, reizigersorganisatie Rover is het niet eens met uh, dit uh, besluit... en spreekt daarom de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord.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 Ik wil even praten over het afschaffen van het papieren kaartje bij de spoorwegen. De spoorwegen wil begin volgend jaar de papieren vrijwel helemaal afschaffen. Waardoor het vrijwel onmogelijk wordt of mensen die zo nu en dan met het openbaar vervoer gaan... nog op een goedkope manier met het openbaar vervoer kunnen reizen. Uh, meereiskorting, uh, railrunners en dergelijke. Die kunnen allemaal niet meer met een kaartje. Uh, wil je die nog reizen, dan moet je allemaal verplicht een chipkaart aanschaffen. Behalve dat het 57 de aanschafkost is, moet je ook nog eens een keer 20 euro laden op die kaart. Dan ben je al 27,50 krijgt. en heb je nog niet gereisd. En het is toch belachelijk dat je voor zo'n bedrag uh, zo'n investering moet doen, zeker als je zo nu en dan met de trein gaat. Ook kunnen mensen niet meer met korting rijden. die nu allemaal wel nog met kort inrijden. En uh, dat is ook de reden dat we daar fel op tegen zijn. Uh, ook voor mensen met beperkingen, zoals uh, blinden en zo, is het dan niet makkelijk meer met het openbaar vervoer reizen. En vooral oudere mensen die grote moeite hebben met de chipkaart, daar is het ook een heel erg groot probleem voor. Wij blijven dus voor handhaving van een papieren kaartje naast de chipkaart, die zonder meer zijn voordelen heeft. Maar we houden ze naast elkaar zorgen voor een duaal systeem. En ik ben het daar volledig mee eens voor de verandering. Maar uh, u zit natuurlijk niet op mijn mening te wachten. Uh, zometeen gaan we het hebben over ijshockey in Amerika. Nu eerst is het The Kick uit Rotterdam met Cleopatra. Schelen het is voorbij. Je spelletjes vervelen. Ik ga naar je vriendjes. De nieuwste single van Dave Raven en zijn band The Kick, Cleopatra. En het Amerikaanse ijshockey ligt al weken op zijn gat. De spelers en de clubs hebben ruzie over het verdelen van het geld. En totdat die ruzie uitgevochten is, is er een lockdown. En ondanks deze lockdown werden er afgelopen week gewone vier hockeylegendes... feestelijk toegevoegd aan de Hall of Fame. Aan de telefoon Jules Zane van Sportamerica.nl. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik kan me toch zo voorstellen dat zo'n lockdown toch een beetje dat feestje verziekte... bij zo'n toevoeging aan de Hall of Fame. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is, uh, het is natuurlijk ontzettend jammer dat, dat zoiets het, uh, het gesprek van de dag is uh, bij zo'n mooi, uh, zo mooi evenement. Het moet natuurlijk eigenlijk gaan om, uh, om het herinneren van, uh, van de carrières van de jongens die, uh, die in de Hall of Fame uh, terechtkomen. En uiteindelijk uh, praat iedereen nergens anders over dan het feit dat het seizoen uh, nog niet begonnen is. Ja. Uh, voor de mensen die de Amerikaanse sporten niet heel goed kennen en uh, toch ook luisteren naar dit programma. Uh, de Hall of Fame, kun je dat even in het kort uitleggen? Uh, ja, eigenlijk hebben uh, alle grote sporten in de, in de Verenigde Staten uh, en in Canada, die hebben een, een Hall of Fame. En dat is eigenlijk een museum waar uh, de geschiedenis van de sport uh, wordt verteld en de geschiedenis van de competitie. Uh, waar de trofee uh, die aan het einde van het jaar wordt uitgereikt, uh, eigenlijk tentoongesteld staat. Zolang als hij niet bij de club is die hem gewonnen heeft. En daar uh, worden ook uh, ieder jaar worden er vier of vijf spelers uh, die uh, al een aantal jaar met pensioen zijn, die worden daar geëerd. En die krijgen dan een plek in het museum waar onder andere een shirt uit hun carrière en hun verhaal wordt verteld. Dus zeg maar de meest legendarische momenten en de meest legendarische spelers uit de, uh, uit de geschiedenis van de sport die hebben daar ja, eigenlijk hun, hun plek gevonden. En daar kun je als, als fan gewoon naartoe. Ja, nou, super stoer natuurlijk om erbij te zijn. Maar ook als je daarin hangt. Dat begrijp ik inmiddels. Maar er zal misschien toch nog een vraag zijn. Zo'n lockdown, daar hebben we het net al even over gehad. Maar ik moet het misschien toch nog even duidelijk maken. Daar gaat het dan om dat de spelers op dit moment eigenlijk helemaal niet spelen, hè? Nee, dat, dat klopt. Het, het seizoen had in de tweede week van, van oktober moeten beginnen. Maar het is nog altijd niet, niet van de start nee, en, gegaan. En, en is er dan over gesproken vandaag bij die grote Hall of Fame? Uh, ja, nou ja, helaas uh, uh, wel. Het was natuurlijk de bedoeling om het allemaal een beetje te negeren. Maar ja, er is een toespraak van de directeur van de, van de NHL. En hij wordt door heel veel spelers en fans als de grote boosdoener van de staking gezien. En uh, ja, dat maakte natuurlijk heerlijk ongemakkelijk. Hij was al niet via de rode loper binnengekomen. En ja, de plotseling hè, via de achterdeur. Maar ja, hij moest die speech uh, toch geven. En dan, ja, dan lees je bijvoorbeeld op Twitter en op Facebook dat. Dat spelers daarop gaan reageren en zeggen van ja, had hij het niet met een video af kunnen doen. En nou ja, hij leidt af van zeg maar, de mensen die, uh, die eigenlijk geëerd hadden moeten ja. worden. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Nou, laten wij dan ook, want wij, wij hebben het nu ook de hele tijd over de lockdown gehad. Laten wij nog even hier op Radio 1 de spelers eren. Wie zijn het? Nou, het gaat om uh, ja, een hele diverse groep dit, uh, dit keer. Het gaat om uh, Adam Oates, Joe Sakic en twee Europese spelers. De Rus uh, Pavel Bure en de Zweedse speler Mats Sundin. En uh, nou ja, eigenlijk een hele diverse groep uh, spelers die uh, met elkaar uh, zeg maar de overeenkomst... ...is dat ze hun hele carrière lang onvoorstelbaar, onvoorstelbaar veel punten hebben gescoord... ...en eigenlijk alles hier als uh, uh, hele andere karakters... Uh, Bekend zijn. Dus het was wel heel leuk. Het was een hele diverse groep en uh, ja, dat was wel mooi. Want, want wat kenmerkten ze dan? Um, nou, bijvoorbeeld, uh, nou ja, die, die Burey was uh, een van de eerste uh, grote sterren die uit. Uh, die uit Europa naar de NHL kwam zeg maar, na het einde van de Koude Oorlog en na de val van de Sovjet-Unie. En hij was eigenlijk een van de eerste echt, ja, zeg maar, technisch gezien sensationele spelers die, uh, die het maakte in de NHL. En dat is natuurlijk wel, wel heel erg bijzonder. Hij heeft een veel te korte carrière door allerlei uh, blessures. Uh, maar hij is wel iemand die zeg maar, de, uh, een soort brug sloeg tussen de komst van het technische Europese ijshockey naar het wat het wat hardere, het wat fysiekere noord ja. ja, We moeten het toch nog even over de lockdown hebben, want zit er ook maar enig schot in de zaak? Gaan ze toch nog spelen dit jaar? Of? Uh, nou, het, het hangt af van de komende, nou, laat ik het de komende de tien dagen uh, noemen. Uh, in principe heeft de NHL gezegd we willen, we willen maximaal zes, zeven weken competities schrappen voordat we zeggen we stoppen met het hele seizoen. Uh, nou ja, die, die zouden voorbij zijn als ze niet beginnen op, op 1 december. Er uh, moet daarvoor nog zeg maar een week aan trainingkamp kunnen worden gehouden. Dus als er geen deal is rond 23 november, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt. En ja, het, het is sowieso nog steeds lastig. En, en eerst ging het om het verdelen van het geld. En nu zijn ze het er bijna over eens. En nu zijn er weer, nu is er weer ruzie over de, de nieuwe opbouw van contracten. Dus het lijkt erop uh, dat ze eigenlijk allemaal wat te zeuren willen hebben. En, en ik zie ik het, ik het uh, moeilijk worden, nou. helaas. Jij houdt het in de gaten en zodra er nieuws is dan uh, vertel je er ongetwijfeld weer bij ons over. Jules sportamerica.nl. Uh, dank je wel. Ja, ja, ja. Oh, nee, ik dacht misschien ja. dat we nog even van uh, Jules nog even een zwaai zouden krijgen van uh, dank je wel. Uh, we gaan iemand anders bedanken, maar dat doen we niet voordat we even met hem gesproken hebben. Andy, wat leuk dat je erbij was vanavond. Ja, dat vond ik ook. Kon je het een beetje wakker houden? Ik kan het prima wakker houden, maar ik moet zeggen dat ik ook behoorlijke sloot koffie op heb. Dat ja, helpt altijd. Nee, heel erg goed. Ja, nee, je bent nu een uur en drie kwartier bij ons te gast. Je hebt ja. drie liedjes tot nu toe gespeeld. Yes. Die komen van, tenminste, de ene was een titeltrack van jouw cd release ja. Stonden andere twee liedjes staan ook op dezelfde cd? Uh, de eerste, Sometimes, komt ook op de nieuwe cd. Die komt volgende maand uit. We hebben toevallig vandaag het artwork afgemaakt. Dat heb ik dus ook nog gedaan vandaag. Goed. Um, en de ander die ik speelde, Hoping, die staat op het eerste album... wat ik uh, in Frankrijk heb opgenomen met een uh, Franse muzikant. Ja, nou dat heb je in Frankrijk opgenomen. En dan ja. is er ook nog eens een verhaal met Seattle. Ja, dat is eigenlijk waar. Het is begonnen voor mij uh, twee jaar geleden. Dat is vreemd, want als ik ja. naar je muziek luister, dan is dat een, een, een liefelijk geluid. En als ik ja. aan Seattle denk, dan denk ik aan gierende gitaren. Ja. Ja, en toch ben ik daar gewoon met mijn pianoatje begonnen. Wat was er zo inspirerend aan Seattle? En hoe kwam je er überhaupt? Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet van tevoren. Maar ik had altijd al zo'n gevoel dat ik daar naartoe wilde. Dus vlak voordat ik toen met mijn baan in de financiële wereld ging starten... dacht ik, nou, ik ga reizen door Amerika en daar ga ik nog een paar keer piano spelen. Kan ik het achter me laten, ga ik een financiële carrière doen. Maar in Seattle uh, begon eigenlijk een heel ander avontuur... Want toen ik op dag één begon te spelen... toen kwam ik alleen maar met mensen in aanraking die zeiden... kom hier spelen, ga daar spelen. En uiteindelijk stond ik zes weken later op het Franse platteland een cd op te nemen. Ja, en toen ik dat verhaal net las, toen vraag ik me, oh, vroeg ik me ook af... heeft het er ook mee te maken dat de financiële carrière misschien eh, eh, strandde... omdat het een moeilijke tijd is om een financiële carrière te starten? Nee, eigenlijk niet. Want het was juist, denk ik, veel verstandiger geweest om gewoon te blijven. Ja? In deze moeilijke tijd, ja. Ik, uh, ik had prima bij de, bij de financiële carrière kunnen blijven. Wat, wat deed je precies voor werk? Uh, Fusies en overnames bij een bank. Nou, nou oké, okay, er zijn natuurlijk wel wat fusies en overnames <lacht> geweest... dus daar was zeker werk in. Ja. En wat was nou uh, de druppel dat je dacht... ja, ik ga toch echt mijn muzikale carrière, daar ga ik vol voor? Dat was eigenlijk dat ik met een hele wijze dame sprak... die uh, goed carrière heeft gemaakt, ook in de financiële wereld. En ik had verwacht dat zij toen ik vertelde over de muziek... zou zeggen van nou, doe niet zo mal, uh, huppatee, carrière maken... en uh, kies maar voor de zekerheid en voor je hersenen gebruiken. Maar zij zei eigenlijk tegen mij waar heb je over tien jaar spijt van als je het niet doet? En daar heb ik toen eens goed over nagedacht. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, als het niet lukt met de muziek... kan ik altijd mijn pak weer aantrekken en uh, de carrière ladder bestormen. Maar als ik het niet probeer met de muziek, dan heb ik echt spijt over tien jaar. Dus je hebt toch een behoorlijk verhaal ook als singer-songwriter. Probeer je ook je eigen verhaal te vertellen? Ja. Dus ja. in elk liedje is eigenlijk ook, komt ook wel Seattle terug? Uh, in sommige liedjes wel. Ja, en soms dan... Uh, ik, ik moet zeggen dat ik ook wel verhalen van anderen gebruik. Omdat ik nooit wil dat mensen te veel een vergrootglas erop leggen... van over wie gaat dit weer, over welke situatie uit je leven gaat ja, dit. Ben je dan bang dat mensen uit je persoonlijke omgeving zich afvragen... of, of, of het over hen gaat ja, misschien? Ja, dus, soms doen ze dat ook gewoon hardop. Aha, en wat geef je dat dan toe? Zeg je, ja, dit is inderdaad over nou, die wel, keer dat ik je heb je dat, me... dat wel eens gedaan, maar toen later dacht ik... dat is helemaal niet handig. Ik moet gewoon vanaf nu gewoon bij elk nummer zeggen... ik ga niet vertellen over wie het gaat. Want maar dan moet het is je ook gewoon, heel cryptisch zijn natuurlijk. Ja, want... Oe, kun je dan nog afrekenen met een nare ex als hij als het weet? Ja, nou ja, als het een nare ex is, dan maakt het ook niet uit ja, dat het dan, weet. Ja, dan maakt het ook niet <laughs> uit. <laughs> Goed. Er, er roept iemand afronden in mijn oren? Ja. Hey, hoe heet het laatste nummer? Het laatste nummer heet To The Night. En het is het allernieuwste liedje wat ik to heb. To The Night. Even kijken. Dus kort gezegd is het van overnames bij een bank naar Seattle, naar Frankrijk, naar vanmorgen de bakker waar je werkt. En dan nu bij ons in de studio. Het is een hele wereldreis. En uh, je hebt hem helemaal gemaakt. En die laatste keer bij ons live in de studio. To the night. for you. Mooi. Eindigen met gevoelige noot. En misschien toch ook wel... Ja, misschien dat die ex dan toch voorbij kwam, die nare ex. Ja, ik hoop dat ik niet zit te luisteren. Ja, er zit toch wel een beetje herkenbaar geluisterd. Andy, dank je wel voor je komst in de studio. Ik vond het ontzettend mooi. En sidewallconcerts.com, dat is je site, hè? Zonder S. Oké of officialandy.com. Nou, Dan hebben de luisteraars die nog meer van je willen horen... ook weer een adres om naartoe te gaan. De bevers in ons land. Het lijken wel konijnen. Het beestje werd in 1988 opnieuw uitgezet in Nederland... en ondertussen leven er al zo'n 600 bevers op verschillende plekken. Ja, en als dat zo doorgaat, hebben we over 20 jaar minstens 7000 van die beestjes. Erg leuk, zou je denken, maar sommige mensen zijn bang voor overlast. Vilma Dijkstra is beverexpert bij de Zoogdiervereniging. Meneer Dijkstra, nacht. Hallo, nacht. Moeten wij ons zorgen gaan maken over de opmars van de bever? Nou, we moeten gewoon even opletten. Uh, die bever doet het aardig goed. Uh, hij kan uh, door bepaalde gedragingen net even wat dingetjes doen die niet altijd even handig zijn. Uh, maar als we daar uh, even goed op letten, dan kunnen we goed bijsturen. En dan hoeven we dat helemaal geen problemen te veroorzaken. En wat voor kleine gedragingetjes zijn dat? Nou ja, dus tot nu toe hebben we twee of drie keer meegemaakt dat een bever in een dijk gaat graven. Nou, dan wil je dat natuurlijk niet hebben in, uh, in Nederland, uh, ja. wat uh, vrij laag ligt. Uh, maar het voordeel is dat je van tevoren al kunt uh, herkennen welke dijken gevoelig zijn voor ingraving door bevers. En je kunt er ook iets aan doen. Uh, je kunt het voorspellen en je kunt het uh, voorkomen. Dus uh, daar ging ook het symposium over wat we vandaag hebben gehouden. Uh, hoe pak je dat nou aan en hoe kun je je goed op voorbereiden dat die bever uh, ook in andere delen van uh, Nederland gaat maar komen? Maar gaan we ervoor zorgen dat die bever niet in de buurt van de dijk komt of gaan we de dijk veranderen? Nou, uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt de dijk veranderen waardoor die gewoon niet meer interessant wordt voor de bever om in te graven. Of waardoor het niet meer mogelijk wordt om in te graven. Huh. En het gaat ook maar voor een klein deel van de dijken hoor. Want het gaat ook alleen maar om dat deel van de dijken wat uh, aan de voet gelijk nog doorgaat in water. Ja. Dus maar... Het is niet zo dat het voor alle dijken in Nederland geldt. Ja, ik dacht altijd dat bevers heel erg bezig waren met het bouwen van dammen en bij de dijken. Ja, nou niet het bouwen van dijken, maar wel voor dammen. In wezen zou je dat als een soort dijkje kunnen zien. Dat gebeurt ook, hè? vooral in de hogere zandgronden. Op dit moment met name in Limburg. Daar liggen nu een stuk of 10, 15 dammen. Dat kan plaatselijk ook voor een uh, probleem uh, zorgen, doordat uh, dus het water wordt opgezet en waardoor vernatting ontstaat. Bijvoorbeeld uh, landbouwgrond uh, te nat wordt of een weg uh, te nat dreigt te worden. Mm -hmm. uh, maar ook daar zijn er wel uh, wat maatregelen voor te treffen. Dat soort dingen zijn ook nog wel in ontwikkeling, dus je moet soms uh, wat zaken proberen. En als het echt allemaal niet werkt, dan moet je natuurlijk ook niet uh, uh, voor het probleem weglopen. En af en toe moet je dus ook iets. Ingrijpen? Ja, hoe wordt ja. er dan ingegrepen? Worden ze echt, nou, dan je, uh... Dat wordt er bijvoorbeeld een, een dam weggehaald. Als, als er als, uh, pogingen worden gedaan om het, de overlast te verminderen en het werkt niet. Uh, dan maar moet je wordt soms een keuze de, de, maken. Maar de bever, uh... de bever wordt nooit geruimd, begrijp ik hieraan uit. Nou ja, kijk, dat is op zich ook niet zo heel erg zinvol. Omdat als je een bever weghaalt, of de dam weghaalt. Uh, dan of hij bouwt weer een dam terug of uh, er komt gewoon weer een andere bever. Dus je moet iets ontwikkelen waardoor je uh, het bouwen van dammen bijvoorbeeld uh, voorkomt of dat je de dam toch weer doorlaatbaar maakt voor water zonder dat die bever in het schaap heeft. En daar hebben ze in Amerika bijvoorbeeld wel ervaringen mee. En dat soort uh, geintjes moeten wij dus ook eigenlijk gaan uh, toepassen. En zijn er nou dan ook kunnen... nog manieren van overlast die de bever veroorzaken uh, waarbij mensen zelf bijvoorbeeld last van hebben in hun achtertuin of weet ik, je, is zoiets bekend? Nou, kijk, bij, bijvoorbeeld bij het bouwen van een dam in een beekje. En dat, dat doen ze ook alleen maar in kleine beekjes, hoor, tot vijf meter breed. Mm -hmm. uh, brede wateren, daar leggen ze geen dam in. Daar, daar kunnen ze niet aan beginnen. En dan kan het dus voorkomen, als jij daar een, een woning hebt met een, met een kelder uh, langs dat watertje, dat je ook kelder onderloopt. Hè. Dus dat zou een, een probleem kunnen zijn die je als, als, als burger raakt. Direct. En uh, nou, dat soort dingen wil je dan ook niet hebben. Dus dat moet je dan ook oplossen. Ja, het zijn natuurlijk de, de prachtige diertjes. De, die, die dammen ja. die ze bouwen zijn heel ingenieus. Maar wat is de toegevoegde ja. waarde van de bever in onze Nederlandse natuur? Want ze zijn weer heruitgezet. Dus ze waren ooit weg. Ze zijn ooit uitgestorven, ja, in de 19e eeuw. en Ze uh, zijn weer teruggebracht omdat ze een hele grote waarde hebben in het herstel van ecosystemen. Zij zorgen ervoor dat er uh, in de meeste gebieden waar ze worden uitgezet ook weer een verhoogde biodiversiteit uh, sprake en, is. En dan is er in Nederland wel ruimte voor 7000 bevers over 20 jaar. Of zo worden dat nee. er echt te veel? Ja, kijk, dat is altijd weer lastig. Wat is te veel? Gaandeweg merk je van: oké, okay, nu wordt de druk te hoog. Uh, nu moeten we weer iets verzinnen hoe we die druk weer naar beneden kunnen krijgen. Nee. En, uh, maar. Zoals het er nu uitziet, kunnen we al nog heel veel doen in, in preventie. He, bijvoorbeeld bij die uh, dammen en bijvoorbeeld bij die dijken. Ja. Uh, voordat we echt uh, hele grote problemen gaan krijgen. En er we voor... moeten we natuurlijk ook wel voorkomen dat we die grote problemen gaan krijgen. Ja, maar bestaat er voor ons randstedelingen nog wel een kans om ook nog eens een bever te zien? Of zitten ze echt alleen nog in Zeker. de rurale gebieden? Nee, er zijn ook gewoon steden in uh, Nederland waar bevers voorkomen. Uh, Dordrecht, uh, Almere, Utrecht toevallig. Roermond, uh, Gouda. Schommel Gouda, nou, dat, is, dat, is, ja, dat is dichtbij. Een kwartiertje ja. met de trein. Ik ga dit ja. weekend misschien wel beverspotten. Dank u wel. Dijkstra, beverexpert bij de Zoogdierenvereniging. Je krijgt het nog uh, druk. Uh, ja, ja ik heb ik nou toch gezegd? De bevers ik... opzoeken, een eclipse bekijken, wat, in spitsbergen. Ja, wat zeg ik nou toch? Uh, moet ik bevers gaan kijken? Nee, op <laughs> zich, <maar> serieus. <laughs> ik bedoel, als er 7000 van die beesten zijn en ik heb er nog nooit een gezien. Ja. Nou ja, dan, dat is... Dat, ik vind het vind dat... zijn pas over 20 jaar, 7000. Na, na, ja, oké, okay, maar stel, er zijn er 7000 en ik heb er nog nooit een gezien. Maar ik denk dat ze een beetje mensenschuw zijn ik weet je helemaal bevis... niks van bevers, maar een... wel van panda's. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Geen jullie het over panda's hebben? Ja, absoluut. Wat, wat is ze met panda's aan nou, de Nou, want het is wat minder leuk nieuws. Want over een eeuw zijn die uitgestorven. Wordt beweerd door onderzoekers van Yale University. Oh, Oké, okay. en verder. Zometeen de Nu Al Wakker. Verder zometeen de Koreaanse pop neemt het op uh, in Europa. Ze proberen Europa een beetje in te pakken. Kijk, dat en nog veel meer bij Nu Al Wakker. Nu is het nieuws van NOS met Joeri Stubenitski. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.